Goedemorgen. Ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet maakt zich zorgen over kinderen die worden ingezet als influencer op sociale media. In Nederland gelden strenge regels voor kinderen onder de 13 jaar die meedoen aan reclamespotjes of tv-programma's. Maar op social media worden die regels niet altijd nageleefd. Volgens demissionair staatssecretaris Wiersma van sociale zaken worden kinderen soms te vaak gebruikt in die filmpjes. Dat zegt hij in tv-programma Kassa. je bent dan buiten spelen en je moet naar binnen komen om een over appelmoes op te nemen. Dat moet je niet één keer doen, maar tien keer. En je vindt die appelmoes niet lekker. Ja. Maar je moet dan nou wel zeggen dat het heel lekker was. Ja. Uh, en dat nog een paar keer doen, ja, dan wordt het gewoon werk. Ja. Dan is het commercieel. Dan, moet je dus ook, uh, dan is er echt sprake van kinderarbeid. En we willen dat dat in de regels nog duidelijker wordt. De demissionair staatssecretaris zegt dat er een meldpunt komt... om misstanden met jonge influencers te melden. In Rusland is een vliegtuigje met parachutisten neergestort. Het is nog niet bekend hoeveel slachtoffers om het leven zijn gekomen. Wel zouden zeven mensen de crash hebben overleefd. Volgens de eerste berichten zou het vliegtuig kort na het opstijgen zijn gecrashed en in brand zijn gevlogen. In Den Helder is gisteravond een wooncomplex voor mensen met een verstandelijke beperking ontruimd vanwege een brand. Een van de kamers is volledig uitgebrand. De andere bewoners konden gisteravond weer terug naar huis. En duizenden hardlopers begonnen aan de Marathon van Eindhoven. Best bijzonder, want het is de eerste stadsmarathon in Nederland na de lockdown. De baas van het hardloopevenement is dan ook blij dat de wedstrijd door kan gaan. Nou, we hebben natuurlijk heel lang in onzekerheid gezeten. Kon het wel, kon het niet. En uh, met name in samenwerking met de gemeente hebben we gekeken uh, niet of, maar hoe uh, gaan we het uh, met elkaar fixen. En uh, ja, dat hebben we denk ik op een hele mooie manier gedaan. De deelnemers en het publiek hebben geen corona-toegangsbewijs nodig. Naast de marathon staan vandaag ook de 10 kilometer en de halve marathon op het programma. Het weer, de dag is op veel plekken mistig en koud begonnen. In de loop van de ochtend zal op steeds meer plekken de zon doorbreken. En dat zet in de middag door. Het wordt daarbij zo'n 16 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 We'll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 Ja, die Shanghai-periode moet je toch voorstellen van uh, die, die, die rockhole daar in Shanghai. Uh, die muziek op uh, de piano en de bars en uh, noem het allemaal maar op, die sfeer. Daar komt mm hij. -hmm. 一曲几乎从云 这一桩记忆的痕情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 We'll be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 Als ik hem zo ga zie. Mark Ribbon. Hier heb ik hem. Duurt even wat langer. Moet opgestart. Tot zover, Mark Ribbett, uh, Ceramic Dog van de CD Hope. Een CD uit 2021. Hoewel volgens mij ook wel eens gelezen of het heel wat ouder was. Maar goed. Uh, Mark Ribbett was dat. Bekend gitarist. Doet hem trouwens ook een beetje aan George Benson denken. Als ik het zo beluister. Leuk, leuk, leuk. Uh, tijd voor een, uh, tijd voor een uh, zangeres om er weer eens uh, doorheen te gooien. Is even kijken wat ik uh, zag. Uh, oh ja, ik vond dit nog in mijn kast. Dat is van Dusty Springfield. Niet echt de jazz, maar op het einde zit toch wel iets leuks.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 We naar ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, alcohol, Beuving. En uh, we hebben van alles gedraaid. We hebben wat aandacht geschonken aan de Chinese jazzmuziek uit uh, Shanghai. Uh, stad Shanghai. En ja, wat nieuws, wat ouds. De pipa heb ik laten horen. En ja, op dingen heb ik toch, ben ik toch niet aan toegekomen. Oh ja, er waren ook wat telefoontjes van mensen die zeiden... hé, hey, dat is nou jammer. Op de tv kunnen we ZFM Jazz niet meer ontvangen. We hoorden een heel ander programma tijdens de tv van uh, ZFM.